Ik te thuis. Mans leeft. Ik. Ik koek maar hinten. Daar komt iemand. Dat is Japke. Ah, ja. Wat kom jij doen? Het schip is vergaan, Japke. Ik heb een deel voor de bemanning bij me. Een man of vijf. Oh. Hebben jullie daar plaats voor? Ja, natuurlijk. Wie is daar, Japke? Uh is je boer. Ja vader. Wat heet. moet jij hier met dat geluk om het huis? Is de nacht al niet kort genoeg voor een boer die zijn werk doet? Maar vader. Gaal van mijn erf af, aan je boer. Jij kan morgen doen en laten wat je wilt, maar ik moet werken. Maak dat je wegkomt. Vader. Niks te die niks nut moet maken, dat hij van mijn erf komt. Je hebt je s avonds niks te zoeken. Vier. Maak dat je wegkomt. Vader, hou handen toch goed! Arjen is hier met schipbreukelingen. Met wat? Er is dus een schip vergaan op de bosplaats. Kijk, de boer heeft zes man in huis genomen... ...en dan komt Arjen vragen hoe vijf man kunnen hebben. Oh, nou, ja, dat is wat anders. Laat die mannen maar binnen. Jokje, ja, yes. bed uitkomen en koffie zetten. We krijgen breukkelingen. Dan ga je in je gang maar, we redden het nog wel. Komst u je man? Ik breng die hier in het dorp. Schoon goed. Menner, we zien ons morgen. Scootstoya. Arjen. Arjen. Ja, Japke. Nu moet je niks van mijn vader aantrekken hoor. Die is nou eenmaal zo. Hmm. Zou je vader ook zo te keer zeggen gaan als Siebe buren hier s'nachts gekomen was met Renkelingen? Siebe buren heb je niks mee te maken. En je hebt die niks te zoeken ook, Arjen. Geloof me. Goed. Ik geloof je. Japke! Kom ons helpen! Ja, ja, je komt, Vader! Tot gauw gauwziens. Arjen. Tot ziens, Japke. Arjen, een hoorspelserie naar het gelijknamige boek van Cor Bruin. Vandaag hoort u het derde deel. Jalousie op de Groede Nou. Vooruit, jongen. Opstaan. Laas. Laas? Huh? Laas, ga je mee? Nee. Waar naartoe? Het strand natuurlijk. Er moet nou van alles op het strand liggen. De stuurman heeft me verteld dat het schip balen met katoen verscheepte. Opgestapeld op het dek. Nou, dat spoelt natuurlijk allemaal aan. Maar als het aanspoelt is het toch voor de strandvoogd. Natuurlijk. Ja, We krijgen het op berglo. En er spoelt genoeg aan wat de strandvoogd niet de moeite waard vindt. Ah, toch, mijn man. Maar ik kan Mim toch niet alle beesten laten melken. Die heeft het nog druk genoeg met de schipbreukelingen. Ja, maar eigenlijk kan het toch helpen. En trouwens, Ties van Kunnen komt de mannen vroeg halen met de kar. Hij brengt ze naar horen. Ja, ja maar toch, ik moet ook nodig de nog een keer. Nee, ga jij maar alleen. Ja, ik, ik heb met Ziel afgesproken... Zou ik jouw kar kunnen meenemen? Kan je die missen? Ja, best. En welk paard? Kan ik Piet nemen of de oude Bruin? Ik red me wel met de oude Bruin. Nou goed. Dan ga ik nou maar zachtjes naar beneden om Mim niet wakker te maken. Vanzelf. Die mensen moeten toch te eten hebben, jongen. Ties komt de mannen vroeg ophalen. Heb je al koffie voor de mannen mee? Ogenblikje nog, eetje. Ben je ook al op Ja, Natuurlijk. Ik ga na het melken met het jongvee naar de groene. Kan dat dan al? Man, kijk naar buiten. Het weer is helemaal omgeslagen. Het is het mooiste weer van de wereld. Ja, gaat zeker naar het strand, hè, Arjen? Ja, natuurlijk. Ik heb Laas gevraagd of hij meeging, maar hij bleef liever hier. Ik uh, kan de kar meenemen. Kan Laas die dan missen? Ja, hij vond het best. En er is van alles aangespoeld, Mim. Het schip had balijke toen aan boord. En die moeten allemaal in zee terecht zijn gekomen. Die, die berg is helemaal vergaan. Nou, ga dan maar gauw naar het strand. Hier, neem brood mee. En een stukje spek. Ja. Bedankt. Tot straks. Tot straks. Kom, maar mee, Piet. Ja. Hij is braaf hoor! Jij ja, blijft thuis, de baas moet jitten! Ja, nou mogen jullie hardlopen. Hé, hey, ik ben niet eens de eerste. Dag Jiltje. Dag Eentje. Hoe kom jij hier zo vroeg? Onze Mary heeft vannacht een veulen gebracht. Dat we geen van allen geslapen oh? hebben. Nou, toen was het de moeite niet meer om nog naar bed te gaan. Het was ook schitterend weer dat ik er me met de beesten op stap ben gegaan. Nou, misschien kun je dadelijk nog wel een stukje doen. Nou, ik zal wel zien. Oh, je hebt al koffiewater op staan, zie je? Water komt al bijna. Was het dan al droog hout te vinden? Oh zacht. Je weet niet half hoe gauw dat droog is met een warm zonnetje, oh. zacht briesje. Oh! Daar hebben we Brempeljapke ook aan. Ja. Doe maar! Wat? Ja. Zo, jonge juffers. Ook maar weer eens de gloeden opgezocht. Wat een heerlijk weer ineens, hè, Japke. Ja. Heerlijk is het, hè? En dat na dat noodweer van gisteren. Mm. Nou, we hebben vannacht vier drenkelingen thuis gehad. Duitsers, van die schoenen. Ja, ik weet er alles van. Ach, ja, natuurlijk jullie ook. Die schoenen is helemaal vergaan. Ach, heerlijk koffie. Zijn die schipbreukelingen er nog? Ja, nou, bij ons wel. Bij ons niet meer. Kies van kunnen, ik ze al heel vroeg halen. En zullen jullie ook nog langs gaan, Eegje? Oh, nou, daar zou Min blij mee zijn. Zeg even: Heeft Arjen nog iets gezegd over gisteravond? Arjen? Nee. Hm? Dat is nog een heel gedoe. Achteraf kan ik er bijna om lachen. Hoezo? Nou, je broer Arjen kwam toch die drenkelingen brengen? Maar mijn vader had er geen erg in. Hij zag die mensen niet en hij dacht dat Arjen laat op de avond zomaar. Uh, praatje kwam maken of zoiets, Hij wilde Arjen wegjagen. Wegjagen? Arjen is toch geen hond? Ach, nou ja, zo is mijn vader nou eenmaal. Kan weinig van andere mensen hebben. Ja, maar van mijn broer kan hij niks velen. Dacht je vader soms dat Arjen om jou kwam? Ja, dat dacht hij eerst wel, ja. En toen ontdekte hij al gauw die zeeluit. Is er eigenlijk iets tussen jou en Arjen, Apke? Huh? Nee, helemaal niet. Ik mag hem graag, dat is alles. Oh. Hij heeft aan jou ook niet bepaald een hekel, Japke. Ach, er zijn er wel meer aan wie die geen hekel heeft. Het is een vlieren fluiken. Nou, als ik het zo hoor, Eentje, dan wordt het toch wel eens wat tussen die twee. <laughs> ik denk dat mijn vader van zijn stoel zal vallen als ik met uien zo kom aan <laughs> oh. Hij zou liever zien dat die rijke Siebe ze zijn schoonzoon wordt. Oh. Hoe kom je daarbij? Nou, je hoort wel eens wat. Nou, ik geef toe, uh, vader mag zien hier wel. Maar ja, kom mensen, de koffie pruttelt. Dat vind ik voorlopig belangrijker. Ik heb een verrassing. Ik heb een busje suiker bij me. Wat? Hoe oh. dat zo, Jiltje? Omdat we er vannacht een veulentje bij gekregen oh. hebben. Eén of twee schepjes. Vooruit, twee schepjes. Ik eentje... Wat een rust, hè? Oh, heerlijk. Dit is morgen zo stil. Zo stil. Alsof de heren over de plaat loopt. Jeeltje toch. Ah, Dat is nou echt weer iets voor jeeltje. Ik meen het werkelijk. Altijd als ik denk aan de heren aan het meer van Capernaum... ...dan zie ik de bosplaat vormen. Ik kan er niks aan doen. Het is dan net zo, zoals het nu is. zo stil, zo vredig. Dat licht. Ah, die mooie blauwe hemel. Ik kan eigenlijk niet goed zeggen wat ik precies bedoel. Hm. We begrijpen je best, dierretje. Oh, genoeg. Hoe laat zou het zijn? Oh, ik heb al half vier horen slaan. Nou, dan gaan we zomaar eens op huis aan, hè? Ja. Ik geloof dat we bezoek krijgen. Ja, een man of een paard met een hond. Lijkt je broer Arjen wel, Eentje? Ach nee, dat is Arjen niet. Het is Arjen wel. Ja, Jiltje heeft gelijk. Het is Arjen. Nou ja. Nu is het Melkens tijd en hij rijdt hier op zijn dode eentje. Hij is ook een boer van de koude grond, zeg. Zit liever op een dan onder de koe. Hij was liever zeeman gebleven. Zeeman? Zeeman? Ja. Vrij man zou je bedoelen. Daar gaat het om een van en om niks anders. Die fijntjes zijn alle gaar zo, tenminste hier op het eiland. Kijk. Dan nou springt hij van zijn paard en hij rent als een gek achter zijn hond dan. Ja, waarom doet hij dat nou? Ja, ik zou het ook niet weten. Arjen is het ergste. Een losse zwerver, dat is hij. Dat is niet waar, Japke. Dat is absoluut niet waar. Als, als het er omspant, dan is hij er altijd. Als het moet, dan werkt hij harder dan laat. Maar hij moet niet altijd, hè? Maar als hij van de bosplaat komt, dan komt hij nooit met lege handen. Weet jij, Japke, wat hij in het najaar in de, en in de winter verdient met de vangst van konijnen? Nou, oh, het zou wat. Nee, Eegje, hij is geen boer en geen zeeman. Hij wil alleen maar vrij man zijn en anders niks. Vrij man, Japke? Een skilgerman is nooit vrij. Mimim zegt altijd, de zee roept hem en het land bindt hem. Ja, ja, de zee roept en het land bindt. Goeiemiddag allemaal. Dag, hallo. Oh, jullie vormen wel een mooi gezelschap. De drie mooiste famkes van heel Terschelling. Laat de taper Japke dat maar niet horen. Oh. Ja, ja, die taper Japke. Die heeft het niet ja. erg op mij begrepen, dat is bekend. Zeg, waarom liep jij net als een gek achter die hond dan? Ja. En wat hou jij achter je rug? Alsjeblieft. Oh, konijn. Ja, een konijn. Een vette rammelaar. Hier, ik heb het mes van oude doeken bij me. Zal ik hem meteen schoonmaken? Dan braden we hem. Een lekker hapje. Niks hoor, geen sprake van. Het is nou toch verboden jachttijd? Verboden jachttijd? Breng dat Bruno maar eens als een verstand. Die had er wel eens een bek voor dat ik er tussen kon komen. Oh, je daarom achter die hond dan? Nou, het is een beste, Japke. Die lusten we thuis wel. Moet je kopje thee Wel Ja, een kopje thee. Je bent veel te goed voor die zwerverregie. Wat zei jij daar, Japke? Wat zei jij daar? Nee, nee, nee. Nee, nee niet dichterbij, hoor. Nee. Wat zei nee, jij yes, daar? Ik voel me niet goed. Wat? Gieltje. Gieltje. Wat is er met je? Oh, ze is Oh. gevallen. Ja, ze, ze is buitenwisten. Ik, ik, ik haal gauw wat water uit het wat. Ja, ja. Uh, hier is een emmertje. Nee, nee, ik neem wel een klomp. Ja, toch een beetje. Hou je toch koest, beest? Oh, Jiltje toch. Jiltje. Jiltje nou toch. Wat onder de hoofd. Ja, ja. Schuif hem maar het zand weg? Ja. Zo. Zo, ja. Water. Je ja, vlug. Heb jij dat op zeg Zo, ja. Zo. Is ze bewustloos, Arjen? Mm. Ah. Nee, ze komt, ze komt al bij. Oh, gelukkig. Oh. Ik geloof dat ik even weg was, hè? Ja, daar leek het wel op. Zijn maar, gaan wat thee voor erin, hè? Ja. Ik heb ook weer wat kleur, gelukkig. Oh, het is niets, hoor. Ik heb er nooit last van. Ik heb alleen wat hoofdpijn. Alsjeblieft. Hier is thee. Ah, lekker. Dank je. Het komt allemaal door tekort kort aan slaap. Dat begrijpen we best, hoor. Een paar dagen loeiende storm en dan daarop die slapeloze nachten door het veulen. Ik je geen mens tegen. Gaat het al wat beter? Ach, een stuk beter. Nou, ga nou maar gauw naar huis terug, juf. Ja, dadelijk met de beesten. Nee, niet dadelijk met de beesten. Nu. Nee, nee. nee mijn, hoor maar. Kom op, meteen. Ja, maar... Niks, geen maar. Nou, opza. En nou, hoor. Eén, twee. Ha, ha. Zit je goed? Ja, maar ja, wij zorgen wel voor het vee. En nou, jij eetje. Wat? Ik? Is... Ja, jij ook op het paard. Ach. We kunnen Jiltje toch niet alleen laten gaan? En dan neem jij het paard weer mee naar huis. Vooruit. Eén, twee. Ha. Ha. Ja, dank je. En hier. Neem het kon konijn meteen maar mee voor binnen. Ja, dat is goed. En zorg dat Jiltje goed thuis komt, hoor. Voort, Piet. Voort. Dan. Adieu, dan. Ja, ja, ja, ja, dat is wel goed. Dan gaan ze. Dat is goed wat je deed, Aijsje. kan die Horst die twee wel aan? Oh, met gemak. Kijk, hij gaat alleen in lichte draf. Ach, een jiltje kan het wel verdragen, hè? Natuurlijk. Terug van een hors. Dan herneemt het bloed van de meeschouw ze gewoon en loopt weer. Japke. Mm -hmm. Japke. Nee, nee, nee, niks. Ah, Geen gevoelsel overdag. Ik zal je helpen met het vee. Nee. Nee, niks. Dat doe ik alleen wel. Nou, vooruit. Nou, jij moet me naar huis zwerven. Oh, wacht, hier ligt je mes nog. Japke. Je bent wondermooi, Japke. Hm. Pintje, hey, bezoek, gaaf. Zie mijn buren op zijn paard. Moet die ben nou hier? Wat weet ik het? Goedemiddag, middag samen. En wat moet jij hier? Gaat jou dat vandaan? Wat moet jij hier? Vrijen met Japke. Wat zeg je? Vrij je? Met Japke? Wat kom jij doen op de bosplaat? En wat heb je in je strandzak, jongen? Zat je achter de konijnen aan? hè? Achter onze konijnen? Jullie konijnen? Ja, wij hebben de konijnen van de bosplaat gepacht. Strooper! Strooper? Ik zal eens even bij je komen. Strooper, zegt hij dat. Wat voel jij je uit, leegloper? Zwerver? Ik geloof, me. Zwerver? Ik zal Hau, al, je. Even... Hou op, jelly! Ah. hou op! Oh, au! Sorry! Huh. Huh. ik zal jou. Nee, je niet je even... met dat mes! Hier, dat mes, Arjen! Huh. Arjen, je hond valt mijn paard aan. Roep dat beest terug. Huh. Oh. Een hond is een hond, maar een hors is een hors. Hier, Bruno. Hier zeg ik je. Ben jij gek? Hier, dat is voor het eerst en voor het laatste. Bles, kom hier. Kom hier, Bles. Bles, kom hier. Bles. Moet je eens hierin? Het lijkt wel een dronken kalf. Moet je eens in, Nee. Ik moet helemaal niks zien. Een mes. Oh. Moet je kijken? Hier. Ik bloed als een rund. Hij beet me, de smeerlap. Beetje? je? Dat is geen vechten. Maar dit ook niet. Met een mes. Jij wou steken. Jij wou echt steken. Nee, nee, Japke, nee. Ik wou alleen maar, ik wou alleen maar dreigen. Ja, ja. Maar als ik dat mes niet net voor je had weggegisterd. Oh, hoe Je had voor je leven wel... Hoe Japke. Japke. Doe Niets geen jopke Laat me alleen. Ga maar naar huis. Alsjeblieft, ga naar huis. Stommerling. Stommerling. Zo. Hier om de bocht blijven we wachten, Bruno zal zo wel langskomen. Nee, hey, hey. hey. Niet plaffen, gek. Een stukje brood kan je krijgen. Ja, hier. Wat? Wil je ook spek? Wat zullen we nou krijgen? Nou, vooruit dan maar één stukje. Ah, brave hond, hè? Brave, Bruno. Nou, stil, hoor. Kom ze aan. Japke? Japke? Japke? Loop je me nou zo voorbij? Ah, Arjen. Oh, je bent me toch een malle jongen. Japke? Dat mes, hè? Als je het wilt, dan smijt ik het zo in het water. Ach, dat hoeft toch helemaal niet. Het is immers van oude doek, heb je verteld. Geef het dan aan hem terug, dan kan het ook geen kwaad meer. Nee, Neem jij het? Je kunt het echt overal voor gebruiken. Ja, dat heb ik gemerkt. Nee, ik bedoel... Ik weet ik... wat je bedoelt. Maar ik wil dat enge mes niet. Geef het aan Siebe terug. Aan ah, Siebe? Ach, ik bedoel natuurlijk... Doeken. Ja, ja. Waar het hart vol van is. Ach, ik bedoelde natuurlijk doeken, Arjen. Maar het is in ieder geval... Wel een goed de mes. Nou, geef het mes nou maar een doeken terug, Arjen. Morgen meteen. Je doet mij er zo'n groot plezier mee. Nou goed. Maar je hoeft er anders echt niet meer bang voor te zijn hoor. Huis kom Er komen vast wilde eenden op onze lok af. Oh, jullie eendekooi ligt hier natuurlijk vlak achter. Jacke. Okay. zullen we even gaan kijken? Ik moet eigenlijk naar huis, Arjen. Het is al laat. Even maar, Japke. Heel even. Ja, nou ja, vooruit. Heel even dan. Voorzichtig lopen, hoor. Ja. Dan mag geen takje kraken. Nee. Japke. Huh? Een stel Een wilde eenden is neergestreken. Ja, ik zie het. Oh, wat is het hier mooi, Arjen. Wat is het hier mooi. Ik ben zo blij dat je me dit hebt laten zien. Krijg ik daar een zoom voor? Ah je nee! Oh, ja, ja. Nou. Ja, daar gaan ze. Ja, je eigen schuld, hoor. Jij ook meteen met je fratsen. Nou, en ik moet trouwens nou ook naar huis. Nee, nee, nee wacht nou nog nee, even. Nee, ja, mijn ta zal heel ongeduldig zijn. En wat jouw ta, niks jouw ta. Het is Siebe, hè? Siebe buren uit Horen. <lacht> Siebe? Ach, jochie toch. Wat heb je toch mis. Hier. Mm. Is het zo goed, Jochie. Japke? Nee, nee, nee, nee, nee. verder niks. Ik moet nou naar huis. Ik wil niet dat je meegaat ook. Dat wacht en nou. Ik, ik wil ook niet dat Mientana het jou ziet. Wat kan mij jouw taal schelen? Ja. Daar ga je. En voor straks wel rusten. Dag. Daar! Daar! Japke. Mientana. U hebt geluisterd naar het derde deel van onze hoorspelserie, Arjen. Hierin hoorde u de stemmen van Corrie van der Linden, Wim de Meijer, Truus Dekker, Frans Kokshoorn, Ingrid Heinzius, Kees van Ooijen, Jan Willem ten Broeke, Nelke Knechtmans en Bert Dijkstra. Technische realisatie, Wim de Kok en René de Blok. De regie was in handen van Friso Cox.